Twee uur. Dit is Radio 1. Het mag je fixen. Een van de laatste plekken waar je met kerst wil zijn, dat is de gevangenis. In Dit is de Dag vertellen gevangenen hoe zij de kerstdagen doorbrengen. Want we maken een speciale live uitzending vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem. We zitten hier in het personeelsrestaurant samen met mensen die hier vastzitten. Het muzikale kerstcadeau wordt verzorgd door singer-songwriter Mark Lotterman en Rivelino Richter. Die bovendien het kerstverhaal in straattaal vertelt. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema verbinding centraal gesteld. Hij zei dat mensen door verbindingen aan te gaan samen een kracht kunnen ontwikkelen die bergen kan verzetten. De koning hield zijn toespraak op een stoel bij een brandende open haard in een kamer met portretten van zijn drie dochters en foto's van zijn ouders en van Maxima. Hij verwees naar de gevolgen die veel mensen ondervinden van de economische crisis en naar het leed dat mensen elders op de wereld treft als gevolg van natuurgeweld, honger, haat en terreur. Aan het slot van zijn toespraak herinnerde Willem-Alexander... aan 30 april, de dag van de troonswisseling. Volgens hem werd die dag iets voelbaar... van de gezamenlijke kracht die ontstaat als mensen verbindingen aangaan. De inhoud van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander... is voortijdig bekend geworden. Nu.nl plaatst aan het begin van de middag een link... naar een ondertitelbestand van de Nederlandse publieke omroep. In Bagdad zijn zeker 26 doden gevallen bij een aanslag op een kerk. Een autobom ging af bij de kerk waar een kerstdienst aan de gang was... Bijna 40 mensen raakten gewond. De aanslag was in Dora, een wijk in het zuiden van de stad... met een kleine christelijke minderheid. Kort daarvoor was een markt in een christelijke wijk getroffen... door een aanslag. het al daar is 11 en 21 mensen raakten gewond. De Iraakse christenen zijn de laatste jaren geregeld doelwit... van Al-Qaeda en andere rebellen. Vanwege de voortdurende dreiging trekken veel christenen weg. De christelijke gemeenschap in Irak wordt geschat... op 400.000 tot 600.000 mensen.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 Erdogan heeft agenten die bij het onderzoek betrokken waren... laten ontslaan of overplaatsen. Groot-Brittannië kwam nog altijd met stroomstoringen en wateroverlast... na het noodweer van de afgelopen dagen. In het hele land zitten zo'n 50.000 huishoudens onder stroom. Zeker 150 huizen zijn ondergelopen. De storm heeft aan vijf mensen het leven gekost. Twee mensen kwamen om het leven bij verkeersongelukken. Drie werden meegevoerd door het water. Een man verdronk toen hij zijn hond uit de rivier wilde redden. Het weer van tijd en tijd zonde in een flink deel van het land. In het oosten veel wolkenvelden. Verder in het westen een enkele bui. Het is zacht, maximaal 8 graden. Morgen, tweede kerstdag, overal meer bewolking. En in het zuidwesten een enkele bui. Ja, en Wordt kerst in de gevangenis letterlijk uitgezeten... of wordt er ook nog wat gevierd straks in Dit is de Dag? Je bent werkeloos en hebt een uitkering. Goed geregeld, daar niet van.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 Dit is de dag waarop gevangenen Jaap en Sophie vertellen hoe ze kerst in deze gevangenis vieren of zelfs gewoon letterlijk uitzitten. En verder bij ons aan de kersttafel directeur André Aarsen van de Koepelgevangenis. Anita Meijer, niet de zangeres, maar al 25 jaar hier bewaarder. Pieter Thomassen is de pastor hier en heeft zojuist de kerstviering gedaan. En we hebben vandaag twee live optredens van singer-songwriter Mark Lotterman en Rivelino Richters, die bovendien het kerstverhaal in straattaal zal voorlezen. Als u iets heeft op te merken, dan horen we dat. Graag via Twitter met hashtag DIDD of ga naar onze website nu. Ja, Jaap en Safie, uh, niet uw echte namen, want uh, uh, dat, dat was even niet zo handig, zullen we maar zeggen, om te doen. Uh, de eerste kerst in de gevangenis, Jaap? Ja, dat is mijn uh, eerste kerst hier en uh, het is. Uh... Ik, ik had het, moeilijk eerlijk gezegd, wat verder meer tegenop gekeken... dan, uh, dan het eigenlijk nu uh, is. Het, is uh, het valt me mee. En um, ja, we hebben een, een, ja, toch wel een goed kerstgevoel... toch ook wel hier op de, in de koepel. Hier, ja. ja, hoe dan? Heb jij het ook, uh, Safie? Uh, klopt. Ik heb, uh, ja, dit is niet mijn eerste kerstviering uh, uh, dat ik binnen zit. Maar uh, ja, het is wel een speciale dag... dat je wel een activiteit met eten en zo hebt... Dus ook een speciale gevoel uh, erbij krijgen. Ja. En zag jij er ook zo tegenop, net als jou? Uh, uh, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Want vorig jaar zat je ook hier? Uh, nee, in uh, andere inrichting. Ja. Um, willen jullie iets over jezelf vertellen? We hebben afgesproken dat we het niet gaan hebben over waarom jullie hier zitten, wat er gebeurd is. Um, maar um, kan, kan je ondanks dat toch iets over jezelf vertellen, ja? Um, ja, ik, ik, dat kan. Ik, ik zit hier voor het eerst uh, in een detentiecentrum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het. Uh, in de eerste twee weken dat ik hier binnen zat. Uh, vond ik het uh, ja, best wel heftig. Omdat je daar. Jij ja, bent het niet gewend. En uh, uh, na een paar weken. Uh, krijg je een beetje je plek, je plek kan je een beetje vinden... en uh, de mensen waar je mee omgaat. Het ziet er allemaal wat enger in het begin, denk je, uit dan dat is. En uh, ja, we hebben een kookgroepje waar we mee koken. Dus je hebt een, uh, we hebben ook een kerstdineetje waar we mee uh, wat te maken voor onszelf. Ook, heeft, uh, de, ook hebben wij van, uh, van de koepel hier uh, uh, eten gekregen. We hebben vandaag een soort kerstdiner voor alle gedetineerden... bij ons op de ring gemaakt en dat was... Uh, ja, en okay, klinkt wat, het bijna gezellig? Nou ja, ik denk dat het wat heel belangrijk is dat je er zelf iets gezelligs van moet maken. Want je kan natuurlijk altijd klagen hè, en uh, natuurlijk, iedereen zit hier om een reden. Maar ja, je moet er zelf iets van maken van, uh, van, uh, van je eigen detentie. Want ja als, je eraan, uh, ja, als je klaagt, dan wordt het alleen maar zwaarder. Piekeren heeft geen zin, denk ik. Nee, nee. Dat moet je eerder doen, denk ik, voordat je hier komt. Voordat je komt, ja, dat so denk ik wel. Sophie, um, mm. ja. dit is uh, niet jouw eerste keer, dus? Klopt. Um, uh, God, dat is toch inderdaad heel lastig als je niet mag vragen waarom je hier zit. Want dan uh, denk ik meteen van uh, hoe, hoe, hoe kon je het zover laten komen dat je nou hier weer zit in de gevangenis? Ja, dat het zo gelopen is uh, dat ik het uh, ik probeer er toch het beste van te maken, ondanks deze dagen. En zoals Jaap ook zei, sluit ik me erbij aan. In het begin, uh, twee weken, was het moeilijk. En... Maar en is dan kerst echt. Duidelijk nog moeilijker. Want wat mis je dan nu het meest van thuis? De familie, vrienden en ja, dat mis je het meest: de gezelligheid dat je bij elkaar zit. Ja, want dat is wel jouw ervaring. Met Kerst uh, zat je wel uh, met je familie bij elkaar uh, niet onder de kerstboom. familie, maar wel vrienden en daar de schoonfamilie van. Ja, ja. ja van mij. Um, Meneer Aartsen, directeur van de Koepelgevangenis, um, is er ruimte voor extra bezoek zo met de Kerstdagen? Nee, daar is uh, geen ruimte voor. We, wat dat betreft gaat het programma gewoon door. Zoals waarom? Dat, uh, waarom? Omdat dat zijn regelingen die we landelijk met elkaar afgesproken hebben. En we maken daar uh, geen uh, extreme uitzonderingen. in. Nee. nee, maar ja, met kerstoorlogen worden ze zelfs stilgelegd. Maar ja. in de gevangenis gaat het gewoon eens termijn door. <Klacht> nou ja, zoals u hoort van beide gedetineerden, proberen we wel wat te doen tijdens de kerst. En uh, hebben we ook wel iets aan de sfeerbeleving gedaan. Maar er zijn grenzen aan. Kijk, mensen die in detentie verblijven, die, uh, die zitten hun straf uit. En uh, het is hier natuurlijk geen hotel. Het is hier een, uh, een plaats waar mensen echt hun uh, straf uit moeten zitten. Ja. Hoe ziet het leven van, van iemand die hier zit uh, eruit? Ja, dat is... Qua activiteiten, qua dingen. Of kan iedereen facultatief deelnemen nee. aan van nee. alles? Nee, in, een, in een huizen van bewaring en in gevangenissen... Uh, het verschil is dat in een huizen van bewaring mensen nog preventief gerecht zijn... en in gevangenissen afgestraft ja, zijn. En dit is een huis van bewaring? Met een stukje gevangenis. Um, het leven is heel erg gestructureerd. Er is gewoon een strak programma. En, uh, grotendeels bestaat het uit de 20 uur werken per week... Uh, waarmee men uh, eigen zakgeld kan verdienen... en ook de tv uh, en dergelijke kan huren... en eigen boodschapjes kan doen. Dat is, levert zo dus ongeveer 13 euro uh, per week op... Uh, daarnaast uh, hebben we vaste activiteiten die, die in de wet staan. Het penitentiaire Beginselenwet. En dat is twee keer sporten per week. Dat is een uurtje biep. Uh, dat is een mogelijkheid om naar de geestelijke verzorging toe te gaan. Dat zijn zes uur recreatie per week. Uh, een onderwijsmogelijkheid is er voor degenen die dat willen. Uh, uh, voor de rest wordt er iedere dag een uur lucht aangeboden. Dat zijn ongeveer de activiteiten die wij te bieden hebben. En die werkzaamheden, waar, waar bestaan die uit? Zijn dat voorgeschreven werkzaamheden vanuit jullie als gevangenis? Of zijn dat werkzaamheden die mensen zelf kunnen aangeven? Van we willen dat doen. Hoe werkt dat? Ja, dat uh, Dank je wel voor deze vraag. Uh, de werkzaamheden die wij doen... We zijn natuurlijk blij dat er bedrijven zijn die met ons in zee willen gaan. Uh, dus we zijn eigenlijk met ieder werk wel blij wat we binnenkrijgen... Het liefst ook goed betaald, want dan kunnen wij daar zelf ook nog... de onkosten van, uh, ja, kosten neutraal maken. Uh, de werkzaamheden die wij meestal binnen hebben... is gewoon assemblagewerk, dus inpakwerk. En hier in de koepel in Arnhem hebben we ook nog een aparte afdeling... een metaalafdeling, waarin we uh, ja, uh, van alles uh, maken... en ook lasopleidingen bieden. Uh, we bieden met het onderwijs proberen we ook een veiligheidscertificaat... te bieden, VCA... Uh, zo om gedetineerden ook meer kansrijk te maken naar de maatschappij. Maar u moet zich wel voorstellen, er komen hier ongeveer 3000 gedetineerden per jaar binnen. En die weer naar buiten gaan. Dus we kunnen niet uh, grootscheepse opleidingen aanbieden. Maar het zijn korte cursussen. En we proberen met het werk wat we bieden, proberen we ook een verbinding te maken naar de buitenwereld. Ja. Nou, Vandaag werd er, denk ik, uh, wordt er denk ik niet gewerkt. Vandaag moet er niets gebeuren. Nee, vanmorgen is hier uh, de eerste kerstdag begonnen met hoe kan het anders een viering. Verslaggever Hans Vlederes was erbij. Mijn naam is uh, Pieter Thomas. Ik ben uh, geestelijk verzorger bij de inrichtingen van justitie. Om het makkelijker te zeggen, uh, past hier in de penitentiaire inrichting P.I. de Berg. De koepelgevangenis in Arnhem. We zijn vandaag gekomen naar de, de kerkdienst, de mensen die zichzelf christelijk noemen. Wij zijn hier gekomen om van u te zingen, om van u te horen en om uw nabijheid te zoeken. Voor een aantal is het een, een verzetje op de zondagochtend, terwijl het op deze kerstdag toch al, wel anders zal zijn. Dan zal het toch ernstiger zijn, maar er zijn ook toch... Veel uh, jongens die vandaag komen voor wie, uh, voor wie het erg belangrijk is. Daar komen de kerkgangers aan de deuren gaan op slot. Het is een flinke groep. Ik weet toch zeker wel uh, man of vijftig. Uh, Kom jij, kom jij elke week in de kerk? Ja, ja, ik kom elke week. Heb je daar wat aan? Ja, natuurlijk. Ja, ja, een beetje rust hè, zo, dus. ja. en zo. En de en, en andere uh, die jongens die je hier elke week ziet, praat je wel eens over het geloof? Of? Ja, heel soms. Een heel soms. Hey, grote groep, groter dan normaal? Ja. Er ja. Ja. zitten ook wel jongens bij die normaal gesproken niet gaan? Ik denk, ja. denk het wel, ja. Ik mag jullie uitnodigen een klein kaarsje te komen aansteken bij uh, Maria. Uh, omdat het kerst is, uh, komt er, kom er wel, wellicht uh, ook nog wel van uh, andere afdelingen mensen mee. Of mensen die vandaag juist moeilijk zitten, die dan vandaag even meekomen naar de kerkdienst. Uh, kom je vaak in de kerk? Ja, elke week, elke week. En, en, en waarom? Heb je er wat aan? Ja, het is mooi samen zijn. door een... oh, no. rustig. Ja, rustig samen. Het geeft je rust. Het is heel belangrijk dat er, dat er bij een dienst als vandaag dat er rust en aandacht is. En dat, er, dat er voor hen zelf ruimte is, dat er ruimte is voor het kerstverhaal. En als we zeg maar, die rust kunnen vinden met elkaar, dan is er al een hoop gewonnen vandaag. In detentie zijn we er altijd een beetje sceptisch bij, want uh, bijvoorbeeld, wij dopen ook niet in detentie. Omdat het altijd zeg maar, een, een bepaalde situatie van nood is. En als je dan, zeg maar, dan al te snel van bekering uh, en omkering gaat spreken, dan, dan, dan zou het wel eens kunnen dat het niet oprecht is. En daarom zeggen we ook altijd, uh, er zijn een aantal uh, pluskerken, kerken met stip, uh, die zich inzetten voor gedetineerden als ze weer buiten de muren komen... En die staan, die hebben de, de, de poorten openstaan voor deze mensen. En als er werkelijk sprake is van bekering, dan is dat de plek en niet hier in de Baaiers. Ja, Pieter Thomas, de pastor, hier ook een tafel. Waar ging het in de preek over vanochtend? Waar ging het in de preek over? Het duurde ontzettend lang die preek. Maar <laughs> het ging er eigenlijk over dat de, de rijkende koningen, de drie koningen... dat die eigenlijk pas op 6 januari bij de terecht terechtkwamen. Via allerlei omzwervingen. Maar dat, dat op kerstavond er al een paar uh, gasten eerder waren. Dat waren natuurlijk de herders. En herders, dat, waren, dat was echt het uitschot in die tijd, hè? vluchtelingen. En uh, daar ging het dus een beetje over. En het ging voornamelijk eigenlijk over de os en de ezel. De os en de ezel. Ja, die zijn onderbelicht meestal, hè, in ja, het die, kerstverhaal. Het daar moeten we het vaker over hebben. Ja, want het Hebreeuwse woord voor uh, os en ezel is uh, schorimori. Dus uh, schor is ezel. Uh, nee, sorry, rund, os. En uh, mori, mor is uh, ezel, dus... Dat is natuurlijk heel mooi om dat in een baai uh, te kunnen brengen. Ja, dat doet u natuurlijk inderdaad uh, expres. Is kerst, merkt u dat uh, ook een extra moeilijke periode voor, voor gevangenen? Ja. Nee, en hoe speelt u daarop in? Hoe spelen we daarop in? Ja, uh, met ons uh, aanbod van de hele geestelijke verzorging... met uh, gespreksgroepen, individuele contacten of met uh, vieringen. Zowel uh, bij, de, bij de humanist als bij de imam. Als bij de, want we zijn hier met meerdere. Dus de hele geestelijke verzorging doet eraan mee en uh, ja, proberen ze een, een hart onder de riem uh, te steken. Ja. Zometeen treedt Rivelino Richters voor ons op. Rivelino, als tiener uh, werd jij uh, regelmatig opgepakt... en heb je vastgezeten. Waardoor? Wat deed je zoal? Uh, wat ik deed... Wat ik deed om opgepakt te worden. Ja, wat je, wat je verkeerd deed dan, hè? Ja. Dat je je tanden poetste, dat is ook heel mooi, maar... Uh... Nee, ik hield me zeg maar, niet eigenlijk aan de wet, om het zeg maar, zo te noemen. Ja, dat is meestal en, uh... met mensen die worden en, uh, Ja, Ik was zeg maar, eigenlijk op zoek, ik zocht mijn identiteit op straat, weet je wel. Dus ik had zeg maar, mijn vrienden, mijn vader was jong overleden, werd door mijn moeder opgevoed. Dus ik zocht mijn vrienden eigenlijk op straat. En, uh, maar ja, de buurt waar ik vandaan kwam, waren de jongens van de straat waren gewoon ja, boeven, weet je wel. Ja. En, uh, en daardoor werd ik zeg maar, ook gewoon een, een jonge boef. Maar foute vrienden afschudden, was dat niet lastig? Sorry? Je foute... foute vrienden afschudden, want ik neem aan dat dat gebeurd is. Ja, zeker. Kussen. Uiteindelijk zeg maar, heeft mijn uh, muziek zeg maar, en mijn geloof in God... hebben mij zeg maar, geholpen om zeg maar, een andere uh, vriendenkring op te bouwen. En uh, ook gewoon puur zeg maar, zelf een, een keuze te maken om zeg maar, een ander pad op te gaan. Ja. Maar dat was, voor mij was het zeg maar, wel aan de ene kant zeg maar, een soort van pad wat me zeg maar, kracht gaf. Uh, maar dat zorgde ervoor dat ik gewoon ja, aan, de, aan de verkeerde kant van de wet stond. Weet je. Ja. Heb je nog een tip voor mensen die hier vastzitten en nu ook uh, meeluisteren, die hier zitten? Ja. Aan de tafel? Ik werk gewoon veel met, met mensen zeg maar, die gewoon ook gewoon vastzitten. En mijn tip eigenlijk is om gewoon na te denken van oké. Okay, hoe ziet je toekomst eruit, zeg maar, die ideale toekomst... als je zeg maar, niet in een gevangenis hoeft te zitten, weet je wel. Wat voor baan heb je dan, of uh, weet ik veel, wat voor huis heb je dan... of wat voor gezin, en probeer te kijken van wat voor stap je daarin kunt maken. En ook al zijn het kleine stappen, maar iedere stap helpt, weet je ja. Het is makkelijk gezegd natuurlijk, maar ik, heb, ik ben die weg ook gegaan. Ja. Er zijn meerdere mensen die die weg zijn gegaan, dus... Ja. Jij gaat een stukje voorlezen van het Kerstevangelie uit de straatbijbel. Klopt, ja, MC Prophet naast mij, die treedt ook met me op. Ja. Met, met hem heb ik het nummer diepe duizend is geschreven. En hij gaat zeg maar wat... Uh, Vertel inderdaad in straatbeleving, zeg maar, qua kerstverhaal. Yes. <laughs> nou, ik heb zeg maar, uh, ik heb, zeg maar iets uh, in straat al. Mijn naam is Profit. En ik heb uh, mooie gedachtenis voor kerst. Weet je, normaal wat uh, de kerstboom en bla bla, wat het uh, wordt er allemaal herdacht, he zeg maar. Alleen wat ik een mooie gedachtenis vond, is zeg maar, uh, wat uh, perfect aansluit bij Revelino. Ik ben ook niet altijd lief geweest en ook uh, dingen gedaan en zo. En is omdat je soms ziet, weet je, sommige mensen zijn, zijn, zijn buiten, weet je. Die kunnen hun dingen doen, maar ze zijn, zeg maar, gebonden in hun denkwereld. Weet je, en sommige mensen zijn hier binnen, maar die hebben een fout ondergaan. En die zien in één keer van, hé hey man, ik heb een fout gedaan. En ze zijn vrij hierboven, weet je. En dan denk je bij jezelf, wat heeft dat met kerst te maken? Nou, voor mij was hetzelfde, want op een gegeven moment toen ik aantal jaren vast zat hier in mijn bovenkamer... Weet je, vertelde mij iemand over Jezus en over kerst en bla, bla. En dat raakte me zo erg. En dat was voor mij gewoon het grootste kerstcadeautje, weet je. In mijn leven, dat ik Jezus gewoon zag en dacht bij mezelf van... hé, hey, dit, dit kan mijn leven veranderen. En ik denk bij mezelf voor de mensen uh, buiten of, of wat dan ook, wat je ook hebt gedaan... dat het, dat het hier om draait, weet je, dat er ja. altijd een tweede kans is. En jij gaat nu voorlezen. Zegt u? Je gaat niet voorlezen het straatbijbel. Ja, dat was zeg maar eigenlijk eraan gerelecteerd. Ja, maar. ik snap hem. Maar dan gaan jullie wel zingen. Ja, dat, dat welk is de lied Psalm die we uitgekund? gaan Dat is de straatbijbelding. dat is straatbijbel ding, of ja, ja. Ja. En dus diepe duisternis en die is gebaseerd op psalm 23. En die staat ook in de straatbijbel, deel 3. En daar hebben we ook samen aan meegeschreven. Ja. En het is als uh, bemoediging bedoeld, weet je. Dus ook als je binnen zit hier, alle mensen die binnen die nu luisteren... mijn broer, zeg maar, die zit ook vast. En dit is ook aan hem opgedragen, hij luistert mee... En er is gewoon een harde driem, weet je wel. Gewoon ook al voel je zeg maar, dat je yeah. in een moeilijke tijd zit. Uiteindelijk is er zeg maar, licht aan het einde van de tunnel. En ik weet niet hoe lang die tunnel moet zijn. Het kan voor iedereen verschillend zijn. Maar uh, ik hoop zeg maar, dat je wat dan hebt. Yes. Yeah. Soms zit je in een diepe, duistere dal en je vraagt jezelf af van why. Maar er is altijd een tweede kans Riffelina, come on yeah. No money, no money, only my women and ladies Temptation, no to fall, a king, they bit You babe but you veiny. all my haters, they hate me And you find me so crazy But you do what I do, oh Lord, you can forgive me Only God can judge me Only God can judge me yeah. Only God can judge me Only God can judge me That's yo, that's of my way Maak mijn naam black Zo hopen dat ik dan van mijn botten breken ook mijn nek En lachen dat ik dan daar lig, maar skip dat Squat dat, snap dat ik dan anders ben. Halleluja, amen al Lie ik go, I got over the Valley of Dead. Ik zag geen rubien vrezen. Liep ik go, I got over the valley of Death. Yeah. Uh, uh. Oh Lord, oh Lord, alleen maar slangen in mijn schoot Alleen maar moeder in mijn leven, oh God, don't get me wrong Hoe lang moet ik nog leven, mijn broeders willen mij steken Maar niemand kan mij nu raken, verbreek de vloeken van zetem Let them burn, we'll let them burn, laat hem branden Want ik moet nu gaan, mijn verleden is niet belangrijk Ik moet staan, ik ben de man van God En ik blijf dansen lang, nobody stop me now no, no.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 Frezen, oh, oh, oh. ik door de Valley of Death, ik zag geen ruïne vrezen. Oh, oh. Lip ik door de Valley of Death. Oh, oh. Ik zag geen ruïne vrezen. Ja, Anita Meijer, ook bij ons aan tafel. Ja, dat is natuurlijk heel flauw, ik moet het toch even zeggen. Niet zangeres geworden, maar uh, al wel 25 jaar bewaarder hier. Wat vertellen gedetineerde u over wat hem bezighoudt tijdens deze feestdagen? Want dus je hebt al 25 jaar kerstmijn gemaakt hier. Als je moest werken, tenminste. Ja, inderdaad. <laughs> uh, over het algemeen werk ik ook ideaal met kerstdagen. Dus het is, uh, ja, wat Jaap ook al aangaf uh, toen straks... het is uh, ja, toch ook wel een gevoel van samenhorigheid. Je doet dingen met elkaar voor zover het mogelijk is. Met extra activiteiten. En dat, uh, ja, dat is wat meer begrip voor elkaar. Ja, meer dus begrip dat... voor elkaar. Maar merk je ja. dan ook dat er een andere sfeer is onder de ja, gemoedelijk vangenaar? over het algemeen. Ja? Mensen staan wat meer voor elkaar klaar en uh, ja... Iedereen heeft natuurlijk zijn dingen waar hij aan terugdenkt. Maar over het algemeen groeit iedereen wat naar elkaar toe met deze dagen. Maar is jouw ervaring, je ja. bent hier 25 jaar als vrouw in dienst. Is ja. het nou, Ja, dat moet ik eigenlijk ook vragen aan een van de mannen hier... is het nou anders, uh, heb je meer vertrouwen... ja, maar er zit geen, niet iemand aan tafel, hè, van de jongens. hier Willem kan erbij komen. Ja, nee, maar ik, ik ben nou even benieuwd. Ik vraag het even nu aan jou. U hoort uh, Wim Berkelaar, onze historicus uh. en sidekick vandaag. Nou ja, wat mij interesseert, uh, kan je nou zeggen dat... maar misschien is dat niet zo, dat je als uh, vrouw... eerder in vertrouwen wordt genomen als mannen... dan dat mannen in en ja, vertrouwen genomen? Ja, dat noem. denk ik wel, maar ik, ik denk dat je dat misschien... het beste dan de jongens zelf kunt vragen. Maar ik, ik denk dat dat wel uh, mij Safie, speelt. Safie, is dat zo? Zou jij eerder, als jij nou, stel je zit ergens mee met een huiselijk iets... thuis met je, met je vrouw of iets dergelijks... zou je dat eerder uh, tegen een uh, gevangenenbewaarster zeggen dan tegen een man? Uh, of niet? Ik, ja, ik zou wel kijken waar het meeste mee klikt en daarbij. Uh, ja, en dat is toch meestal met een vrouw? Klopt. Ja, okay. ja. ja dat vind je wel. zeg ik als vrouw. Ja, ja. ja wacht even, pas <laughs> op hè. We doen hier niet aan vrouwendominantie. Nee, dat toch we niet. Gaan. zijn. Wij gaan uh, nog even iets uh, heel belangrijks tussendoor doen. Want vrienden en familie van gevangenen hebben een kerstboodschap voor hen ingesproken. En dus is het nu tijd om een kaarsje aan te steken. <tied> Ik spreek een kaarsje aan van mijn broer Hossein. Hij is uh, heel sociaal. Hij heeft een goed hart. Hij is aardig. Hij is erg uh, beschermend. We ja, hebben wel verdriet. Maar we weten dat het goed komt. Dus dan uh, maakt het het minder erg. Ik... Uh, ik wens je het allerbeste toe. Ik hoop dat je snel weer bij ons bent. Ja, Anita, voor jou wel bekend, denk ik. Hè? Ook wat zij zegt, er is, er is wel verdriet. Hè? Um, merk je dat aan, aan de gevangenen? Dat ze verdrietig zijn dat ze hier zitten? Ja, of tonen ze dat toch niet zo heel snel? Nee, dat tonen ze met deze dagen toch niet. Ja, dat is meer individueel omdat je dat uh, wat van meekrijgt, maar echt uh, mensen zijn toch ook wel vaak binnenvetters. Ja, ja. Binnenvetter, jij ook? Ja, nou, ik heb wel eens een traantje weggepinkt hier, hoor. Ja, maar doe je dat dan bijvoorbeeld ook wel... dat je gaat praten met iemand zoals... Uh... Nou, in het bijzijn van bewaarsters of bewaarders niet, nee. nee. nee? Daar heb ik te, te weinig uh, contact. Of ik heb wel contact mee, maar niet een persoonlijke band. En dat vind ik dan weer wat moeilijker. Ja, is ook misschien omdat je... Hoe lang zit jij hier nu? Ik zit een half jaar hier. Ja, het huis van bewaring. Je gaat natuurlijk ook op een gegeven moment dan door, zullen we maar zeggen. ja. Um, uh, nog even, hoe win hoe, um, hoe je het vertrouwen van gevangenen? Ja, maar met deze dagen ben je gewoon wat drukker. Iedereen is met maar elkaar bezig. Maar in het algemeen, Ja, Niet het algemeen dan ja. gewoon op ja, individuele gesprekken... de tijd nemen voor mensen. Ja. Aanvoelen hoe iemand zijn gemoedstoestand is, wat er aan de hand is. En dat, ja, dat gebeurt langzaam, daar heb je echt tijd voor ja. nodig. Is, zoals hij ook al aangeeft... Ja, je, het ja. gaat niet zo 1, 2, drie emotionele. Nee, maar je maakt wel eens wat mee. Hè? Ja, in de, voorafgaand aan, aan deze uitzending vertelde je. Ja, door inderdaad, door individuele gesprekken waarin mensen open zijn, en dat is jammer met deze bezuinigingen, dat je daar niet altijd meer de tijd voor hebt. Nee. Dat, dat merken we wel erg goed. Nee. Of zelfs dat het, het dicht moet zijn. Persoonlijk van, uh, per, per bewaarder of bewaarster, ja. waarmee je die gesprekken hebt. Hè, dus bij de ene klikt het heel goed. En dan, dan kan je ook je persoonlijke dingen wel kwijt, ja. maar echt. echt je ik, ik tonen bij iemand, dat vind ik, uh, daar heb ik moeite mee. En doe je, is dat onderling? Als je nou jullie allebei, als je nou. Je hebt onderling misschien die kameraden zitten. Ja. Anderen ja. misschien met wie je niks hebt. Als je nou met die mensen omgaat, is het dan zo dat je dan. Ze zeggen wel eens als je in gevangenis in komt. Sommigen komen er slechter uit uh, dan ze inkwamen. En anderen komen er beter uit. Hoe is dat voor jouw ervaring, Safi? Als je zit hier en heb je nou het gevoel. Uh, ja, door gesprekken met anderen, kom ik, word, ik er, word ik er meer bewust van... om eruit te komen uh, in goede zin dan in slechte zin? Hoe, hoe zit dat? Uh, bij mij is het zo van, ja, ik wil uh, veranderen erin... dat ik niet elke keer weer uh, in die cirkel blijf. Dus ja, je, je, je pikt wel bijvoorbeeld uh, van anderen op... wat je dingen bij kan leren en zo. Dus ja, dat, om niet weer terug te komen of terug te, ja, in die, uit die cirkel te stappen... Ja. dat helpt wel. En dan heb je het echt niet met die kameraden onderling? Dus je die je uh, met, hebt. Met, ja, met diegene waar je het meest me mee ja, meeste mee opschiet. Ja. En met uh, lucht en zo, ja, dat uh, heb je er met elkaar over. Nog even naar Anita. Noem eens een grappig voorval wat je hier uh, in die 25 jaar hebt meegemaakt. Of grappig, of ontroerend. Ja, ontroerend is, is een Somalische man die hier uh, regelmatig verblijft... en die dus buiten ook helemaal niks heeft. En die, die komt echt wel terug. En die heeft ook behoorlijke psychische nood... En op een gegeven moment, ja, de meeste jongens hebben wel familie... waarvan ze dan foto's op een cel hebben hangen. En die persoon die ziet dat dan en die heeft dus helemaal niks. Dat hij gewoon aan jou vraagt... Goh, kun je misschien eens een keer een foto van een huisdier of weet ik het wat meenemen? Gewoon omdat hij helemaal niks heeft. En dan dat... gaat hij de foto van jouw huisdier op zijn dat, cel hangen? Ja, dat hij uh, dat dan toch ergens een houvast aan heeft. En ook omdat hij dat om zich heen ziet van jongens die wel dingen op cel hebben. En dan voelt hij zich heel eenzaam op zijn manier. Ja. Nou, dat, dat, zulke soort verhalen, neem jij dat niet enorm mee naar huis? Ja, dat kan haast niet, want anders nee. zat je hier niet 25 nee, jaar. Nee, nee, nee je dat, er dat al... heb ik gelukkig nooit. Ik, ik vind het leuk om te doen, dit werk. Met het omgaan met mensen en dit soort dingen, dat hoort erbij. Maar nooit dat je s'avonds in bed denkt van... Maar die nee. Somalische man ligt nu met, nee. met mijn katten aan de muur. Nee, nee, nee. nee. <laughs> het is op het moment dat ik de deur uit ga, dan... Uh... Kan ik, gelukkig kan ik dat goed afsluiten. Dat zou ook niet uh, gezond zijn, denk ik, als je dit werk uh, doet. Nee. En hoe heeft u dat, meneer Aartsen, als directeur? Praat u veel met de gevangenen? Ik praat wel regelmatig met gevangenen. Uh, ook met mensen die hier aanwezig zijn, heb ik wel gesprekken gehad. Kijk, waar, waar we het net over hadden... er is natuurlijk binnen zo'n gevangenis, is het groepsgedrag. En, de, en uh, als mensen individueel benaderd worden... dan krijg je vaak hele andere gesprekken. Ik denk onder andere dat de geestelijke verzorgers... maar ook de maatschappelijk werkers, psychologen... die hebben andere gesprekken vaak... Uh, in een individuele ruimte. En ook uh, PJW'ers, herrichtingswerkers hier... Uh, hebben het vermogen om die individuele gesprekken aan te gaan. En natuurlijk moet die klikker dan maar wel zijn. Maar u kunt dat ook doen. Maar kies ja. kies daar niet voor. Uh, nou, ik doe dat af en toe wel. Maar uh, ik ga er niet heel lang daar tijd voor. Dat heb ik gewoon niet. Maar ik probeer wel rondjes te maken... en uh, af en toe een gesprek te hebben met gedetineerden. Dat zijn vaak hele leuke gesprekken. Ja, bij Sofie, jullie kenden hem al wel. Ja. ja. Oh, Oké, okay. ja, nee, even checken hè? of u ja, echt dat rondje maakt. Het, ja. Ja. Nou, ik vind, ik vind het wel bijzonder, meneer Aanzen, want je denkt altijd, ik zie u zo. Heel zitten, kort, Wim. Ik, ik ben niet in, uit deze wereld, ik, ik, ik ken u niet. Ik denk dat ze allemaal een moderne manager zijn. die even. Dat denk je dan, omdat tegenwoordig bij jouw van die moderne managers, u bent er ook zo heen, maar u maakt toch echt gesprekken met mensen? Ja, maar dat is ook een beetje de passie van het werk. Kijk, als je werk bent in een gevangenis... vind ik dat je wel verbinding moet maken met de mensen die daar verblijven. En ook moet weten wat, wat, wat het met die mensen doet. En wat je er eventueel voor zou kunnen betekenen. Ik ben geen wereldverbeteraar, maar ik vind wel... je moet wel uh, ja, toch enig empathisch vermogen hebben om, om, om dit werk te kunnen doen. Dat verwacht ik ook van mijn medewerkers. En ik ben, daar ben ik ook trots op. Ik vind dat de meeste medewerkers hier uh, dat goed uitdragen. Is, uh, de de P.J. Arnhem is een vrij volwassen inrichting. Medewerkers die langer hier al uh, werkzaam zijn... En je ziet dat gewoon ook terug, hoe gedetineerden met medewerkers omgaan. Ja, Natuurlijk het er... is het de klik niet altijd. Nee. Is, nee, we gaan, gaan het er zo even. verder over hebben. De meeste ja. kinderen namelijk, die gaan op woensdagmiddag bij een vriendje spelen of sporten. Maar er zijn er ook die bij hun vader of moeder in de gevangenis op bezoek gaan. Relaties die zijn vaak verstoord, zodat de andere ouder niet meegaat. En daarom gaan er vrijwilligers mee. Dat straks eh, wil Knol. Dit is Radio 1. Ja, het is al iets over half drie. Hier is Gert Kluk met het nos -Ginaal. In Turkije zijn in totaal drie ministers opgestapt... omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Vanochtend al maakten de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken hun ontslag bekend. De minister van Milieu stapt een paar uur later op. Premier Erdogan is woedend over het corruptieonderzoek. Volgens hem zit er een beweging achter die zijn regering wil ondermijnen.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 de storm heeft aan vijf mensen het leven gekost. Rusland heeft de aanklachten tegen de Nederlandse Greenpeace-activisten... Faisa Oulasen en Mannes Ubols laten vallen. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip Arctic Sunrise Amnesty. Volgens een woordvoerder van Greenpeace hebben alle activisten... vanmorgen te horen gekregen dat ze gratie krijgen. Ze kunnen niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. En dat zijn de hoofdpunten. Amersfoort. En voor de situatie op de weg deze eerste kerstdag gaan we naar de ANWB. Ja, we hoorden hem al, Edwin Gerritsen. Dat zat één 1 op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop 1-Nes en 1 Brugge, 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Ja, goedemiddag, dit is de dag. Komt vandaag live uit de Koepelgevangenis in Arnhem. En zojuist hoorden we hoe hier vandaag kerst wordt gevierd. De kerstdagen zijn voor de meeste gevangenen zware dagen. Maar ook hun kinderen missen dan juist hun vader of moeder. Daar spreken we zo over met Wil Knol. U begeleidt kinderen die hun vader of moeder in de gevangenis bezoeken. Uh, Claire Lauz is hier ook. Probeert samen met gevangenen de relatie met familie te herstellen. En ook contact met slachtoffers te leggen. En Jaap en Safie zitten ook nog aan tafel. Zij zitten vast in de Koepelgevangenis en vertellen over hun ervaringen. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met hashtag DIDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, ja. Euh, jouw kinderen komen regelmatig op bezoek, heb ik ja. begrepen. Voelen ze zich hier op hun gemak? Nou, um, um, ja. Nou, de, de eerste keer dat ze op bezoek kwamen, vonden ze het heel spannend. En ze vinden het toch wel afstandelijk. We hebben een, um, sinds... want, want letterlijk afstandelijk? Ze mogen ja. niet tegenover je zitten gewoon aan tafel? Jawel, dat mag wel. Maar er was een. Uh, voorheen hadden wij losse tafels waar we het bezoek aan hadden zitten. En dat is nou sinds een paar maanden. Is er een slang gekomen? Dat is meer afgesloten. Is dat mag en, je ze wel een knuffel geven? Jawel, jawel mag oh, wel. Je mag ze okay. wel even zo eroverheen een knuffel geven. Maar eroverheen. Dus uh, dat nee, is... er, zit iets, tussen, er ja. zit iets tussen, ja. Ja, dat ja. is toch heel dat is, ja, ja, ja, ja. Dat, dat is toch verschrikkelijk? Nou ja, als vader? Ja dat is, dit is, uh, ja, dat is absoluut niet heel leuk. Maar ja, goed. Nu ga jij ik ben, zeggen, het valt ik al, wel lang, mee. Ik ben al lang blij dat je ze ziet alweer. weer. Dus, uh, dat, dat, uh, maar ja, mag ik een persoonlijke vraag stellen? Ja, Die zeker. kinderen komen hier op bezoek. <coughs> ik weet de leeftijd niet. Ze zien jou zitten. Wat doet dat met jou? Heb je dan een gevoel van gêne? Of heb je een gevoel van jongens. Uh, het blijven mijn kinderen, dat blijft natuurlijk sowieso. Maar ja. hoe zit dat? Hoe, hoe is dat gevoelsmatig? Ja, nou ja, ik heb. Voordat ik, ja, ik, voordat ik hierheen ging, had ik echt het gevoel. Goe, hoe zal mijn buitenwereld hierop reageren? En oh. uh, nou, dat, dat, ik zat mee... Moet ik dat verzwijgen? Moet ik dat niet verzwijgen? Ik heb uh, besloten dat het gewoon een open boek moest zijn. Want ja, goed. Uh, iedereen maakt dus fout in zijn leven. En uh, goed, het is natuurlijk. Uh, ja en uh, mijn uh, kinderen die, uh, die gaan daar eigenlijk uh, de ene ik heb een tweeling de ene zei uh, pap wat cool dat je hier zit ik vind het wel ontzettend cool ik was zei, zeker een jongen hè nee zijn twee meisjes dat oh, was twee meisjes ja. oké okay. ik voor de en en de andere die vonden het wel heel zielig voor mij maar ja het is uh, ja, mijn tijdelijke verblijfadres mijn tijdelijke woning zeggen we ja. okay. nu we het toch over je dochters hebben we ja. steken weer een kaarsje aan oké okay. We tekenen een aan voor onze vader. Een, een hele lieve, sympathieke man. Een hele aardige, lieve man, lieve vent. Die ons ook al met huiswerk en zo. Nou, het is wel jammer, maar ja, je kan er nu niet heel veel aan veranderen. Op dit moment, nou ja, het komt wel goed natuurlijk. Hij is niet dood. Als hij dood zou zijn, zou het veel erger zijn. Je weet, hij leeft nog en ja... Je ziet hem nog wel. Als hij dood zou zijn, hij... zou je hem veel meer missen. En hij belt ook en zo. Yeah. Dus dat is wel weer anders dan dat iemand dood zou zijn. Yeah. We oh, wensen we hem een hele... hele fijne kerst. En een gelukkig nieuwjaar ja. trouwens. Ja, ja, dat zijn je dochters. Ze klinken heel ja. opgewekt. Ja, dat klopt. Dat zijn ze ook hoor. Ze zijn opgewekte meiden, dat klopt. Ja, en, en um, ja, ik ga het toch even benoemen. Um, ik hoor aan hun tongval en ik zie aan jouw uiterlijk. Ja. Dat uh, jullie uit uh, wat, wat een wat rijker milieu komen of zoiets. Mag nou, ik dat zeggen? Zitten een een, een, een, een, een hardwerkend milieu, klopt. Een hardwerkend milieu. Maar ja, dan ging het toch even een beetje op de verkeerde manier bij jou, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe, hoe, hoe vertel je dat je <lacht> kinderen? Hoe nou, heb je dat verteld? Wat was het moment? Kun je nou, dat beschrijven? Ja, ja ik heb uh, verteld dat papa een foutje in de belastingaangifte heeft gedaan en uh, daardoor uh, moet boeten. Ja. En, en hoe vertellen ze dat op school? Want dat weten ze op school. Ja, op school weten ze het ook. Ja, ja, ja. En daar worden ze niet op aangesproken? Ze maken daar zelfs misbruik van. En als ze wat te laat op school komen, zeggen ze. Ja, ik moest toch even met mijn papa bellen. En dat durft zo'n juffrouw natuurlijk dan niet zo te zeggen. En die juffrouw zin. weigert dat niet. En niet. Dat <lacht> is, uh, ja. Goed gebruik maken van de situatie. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja het kinderen. Ja. Aan tafel zit ook Wil knol, Gepokt en gemazeld door al het vrijwilligerswerk... dat ze al jarenlang doet binnen het gevangeniswezen. U zit hier nu namens de organisatie Exodus... die een bijzonder programma voor ouders en kinderen heeft. Die ouders die zitten dan in de gevangenis. Um, en het, heet, het programma heet Ouder en Kind Detentie. Wat is dat voor programma? Ja, Ouders, Kinderen, Detentie. Ouders, Kinderen, Detentie. Dat is een programma dat um, er voor kinderen is... Om het contact met hun vader te herstellen. of ook nog wel beter te maken. Maar is daar niet die moeder dan die daarvoor zorgt? Nou, niet alle moeders zijn daartoe in staat. Er zijn soms meerdere kinderen thuis. En wij als vrijwilligers verzorgen wij dus het vervoer van de kinderen naar de PI. Ja, ja, want dan gaat dus inderdaad moeder niet mee? Of, of ze... Nou, moeder kan niet altijd mee. Soms is er ook geen vervoer. Soms zijn er andere kinderen nog thuis. Ja. Dus uh, ja. Mevrouw Knol, is, u zorgt alleen het vervoer? Of uh, gaat het ook nog verder? Dat u, laten we zeggen, een plaats vervangt, in plaats van ja. die moeder, uh, gesprekken voert met gedetineerd en kind? Of is, hoe ver gaat dat? Ja, zo'n vrijwilliger is niet zomaar een vrijwilliger, hè? Nou ja, het is de, maar een vraag. Nou ja, als jij je kind, zo'n kind in de auto hebt, punt 1, weet een kind dat jij weet waar ze naartoe gaan. Dus voor jou hoeven ze geen geheimen te hebben. En kinderen met geheimen... nou, ik hoor net dat de dochters van die meneer tegenover mij... er open over zijn, maar dat is niet met alle kinderen zo. Maar in de auto kunnen ze met de vrijwilliger erover praten. Maar gaat het zo dat u dan in de auto zit... stel, en een kind is wat gesloten... gaat u dan vragen stellen of zit u achter het stuur... Uh, en de kinderen komen gewoon wij met, met verhaal? Wij wachten. Maar. U wacht? Ja? ja zo werkt het? Okay. Zo werkt het. Wat okay. valt u nou het meest op bij de kinderen? Behalve dan, inderdaad, ze hebben dat geheim... wat ze met u kunnen delen, is er nog meer? Dus heel dubbel. Ze zijn ontzettend blij dat ze naar papa gaan. Of naar mama. En heel verdrietig op de terugweg? Ja, ook wel heel erg uitgelaten soms. Kinderen zijn ontzettend loyaal ten opzichte van hun ouders. Allebei. Ook diegenen die in de gevangenis zitten. Dus ze zijn heel blij dat ze er naartoe kunnen. En ze vinden het ook heel akelig dat hij daar zit. Ja, dubbel. dubbel heel dubbel. En dubbel. ja. die dubbelheid is het weer tijd om een kaarsje aan te steken. Ik een kaarsje aan voor mijn ex-partner Michael. Uh, nou, dat is de vader van mijn dochter, mijn ja, lieve papa. En die, uh, ja goed, die, uh, die gaat toch eens beginnen met uh, de rest van zijn leven anders in te richten. Dan wens ik hem heel veel geluk mee. Nou, Het is heel vervelend dat hij nu hier zit. Ja, we missen papa met kerst. Ja? Nee. En laten het maar de laatste keer zijn met kerst. Nee, zeg je lieve papa. Kijk, kijk, kijk, Geef niks, ja? Niks. Kusje voor papa dan. Ik zeg niks. Ja, wil, dat heb je ook wel eens, hè? Dat je een kind in de auto hebt en die zegt: Ik zeg niks. Dat kan. En dan, dan rijd je gewoon rustig naar de ja, well, yeah. Het gaat, kan ook wel anders gaan, hoor. Ja? ja heb je een voor voorbeeld wat... Voor iets wat je maakt? Oh, okay. En uh, doordat ze zo onder spanning staan, eigenlijk... en ze komen eruit, dan ontlaat die spanning zich. En dan is het wel heel erg handig dat je als vrijwilliger weet... dat je die kinderen even moet laten rennen uit de gevangenis. Even rennen over de speelplaats ja. of op de parkeerplaats of wat dan ook. Je kan ook met ze naar een speeltuin toe gaan, in de zomer vooral. Meestal doet de vrijwilliger, nadat het bezoek is geweest... iets leuks met de kinderen. Ja. Zoals, noem eens iets... Nou, er zijn nog wat kinderen die gek zijn op de M. Dus, ja, ja, ja de gaan we M is er toch? Wacht even de M van McDonald's. Nee. Oh, oh, ik weet niet oh, wat de M is. Ik ja, ja, mag... de M. Ja, ja. ja. Sorry, je sorry, hebt M. geen kleine kinderen. Nee, nee, meer. nee dat oh, is wacht. Ja, nee, nee. Nee. Sorry, kost geld, oh, kost ja. Geld. Ja. Okay. heb jij kinderen? Uh, nee. Heb jij uh, neefjes, nichtjes? Klopt, ik heb wel neefjes, nichtjes. En die weten van jouw verblijf hier? Uh, mijn neefjes wel. En komen die ook wel eens? Of heb uh, nee, ze een uh, zijn nog niet bij mij op bezoek geweest. Nee. Maar um, uh, als je eruit komt, ga je ze er dan niet over vertellen? Uh, ja, als ze ouder genoeg zijn, dan uh, kan ik ze het vertellen... want ze zijn nog niet uh, oud genoeg daarvoor. Nee, nee, nee, okay. Wat ga je ze dan zeggen? Dat ik uh, ja, verkeerde dingen in mijn leven heb uh, gedaan. Dat ik uh, heb vastgezeten bijvoorbeeld als... De tijd is. Ja, ja. en dat ja. zij dat natuurlijk dan heel anders moeten aanpakken. Dan hoop je maar dat ze naar hun oude wijze oom luisteren. Ik hoop Hè? het. <laughs> ja. Ja. Uh, Wil, uh, ja, zijn het nou gewone kinderen in een ongewone situatie... of worden de kinderen er ook ja, zeg maar ongewoon of anders van? Ja, kinderen worden er anders van. Ja? Heel veel kinderen mogen het niet vertellen. Die hebben een geheim. En wat een geheim met je doet, je wordt er echt anders van. Je vertrouwen in grote mensen is ook weg. Althans heel vaak. Je bent heel erg boos. Maar je bent ook heel erg verdrietig. Je kunt het niet delen. En jouw kinderen, ja, die zeiden het op school... maar er zijn veel ja. kinderen die mogen het ook niet vertellen van ah, ja. hun moeder. Dus ja, die kinderen die leven echt in een, ja, in een wereld waarvan je denkt... ach, gossie, ja. ik heb het echt met je te doen. Ja. En dan kan je als vrijwilliger er voor ze zijn... Je mag ook één keer per jaar als vrijwilliger met de kinderen iets gaan doen. Daar besteld, uh, geeft Exo dus ook geld voor, 25 euro per kind. En ik wil toch iets zeggen tegen Jaap over dat bezoek. In elke PI is er vier keer per jaar een vader-kinddag. Zes keer per jaar volgens mij. Zes keer. Nou, ik, ik woon dan in Almelo en okay. in dat huis van bewaring gaat het dus vier keer. Okay. En, dan en dan daar komen de zit het kinderen op bezoek, ja. zonder dat die slang daar is. Ah, dus okay. die kinderen kunnen geweldig met hun maar, vader knuffelen. Maar wij hebben hier de oude ja. kinderdag. De oude kinderdag. Ah. Nou, daar gaan we het zo dan nog okay. over hebben. Want Kijk. voor ons gaat zingen Mark Lotterman. Deze zin zijn we over jou tegengekomen. Let op. Met zijn rauwe composities en intense voordracht... past Mark Lotterman als verhalenverteller naadloos... in het rijtje van Tom Waits en Nick Cave. Hartverscheurend, doorleefd, waarbij zijn teksten... zowel banaal, komisch als triest voor de dag kunnen komen. Een lange zin. Ja, maar klopt het. Nou nee, ja, uh, iedereen heeft zijn eigen mening. Maar uh, ja, het kan. Ja. Je vindt het wel een compliment. Ja, ja ik ben niet beledigd. Nee, dat, dat is, is deze gevangenis nou de meest bijzondere plaats waar je tot nu toe hebt opgetreden? Ja, ik heb wel een hoop bijzondere plekken gehad. Maar ik zeg altijd: een optreden is een optreden. Dus als ik een gitaar heb, een microfoon en er zijn mensen, dan. Maar ja. Oh ja, de beveiliging was natuurlijk wel. En je gaat, je gaat. Normaal iets... mag ik mijn schoenen aanhouden als ik. <Klacht> ja, nu moet je even doorzocht worden, zeg ja, maar. Je maar, gaat iets heel toepasselijks zingen. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, Anders zou het niet, uh, geen, geen succes worden. Uh, ja, een, een liedje over missen. Ik denk dat dat met kerst te maken heeft. En dat, dat met de gevangenis te maken heeft. Ja.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 I miss you and I'm glad to be alive I think it would have made you proud I miss you as I think of all the things I Gotta live without <coughs> I miss you As I go I miss you as I turn off the light. I miss you. It's the only song to write. I.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 Didn't think of you for years And that just drove me mad <coughs> But I miss you as I see The future bright ahead We gaan verder praten met Martin Roos... oprichter van de stichting Aandacht doet spreken. U heeft een bijzondere missie bedacht voor 2014... want u wilt de gevangenissen langs. En ook aan tafel Claire Laus, herstelconsulenten. Uh, ja, wat houdt dat in? Je bent in ieder geval betrokken bij dader- en slachtofferbemiddeling. Daar gaan we het zo over hebben. Um, eerst uh, naar, uh, naar Martin Roos. Um, ja, wat is dat doel om die gevangenissen langs te gaan? Waarom? Het eerste doel is om te vertellen wat die mensen hebben aangericht. Ja, want... is heel veel mensen hebben aangericht. En dan heb ik het hoofdzakelijk... Uh, ik ben, vooraf wil ik even zeggen dat het goed was... dat ik een, een rondleiding heb gekregen. Want ik heb begrepen dat hier niet uh, ernstige geweldplegers zitten. En daar is eigenlijk onze boodschap voor. Aan de mensen die andere mensen ombrengen. Of ernstig geweld aan doen. Ja. Die eigenlijk allemaal aanrichten. Met toch ook wel een klein beetje erbij dat uh, wij denken... Dat ook alle mensen die in die richting werkzaam zijn. niet echt het besef hebben wat al die mensen meemaken. Hoeveel duizenden slachtoffers er rondlopen van een paar ja. grootkollega's. Want u heeft uh, daar heel, heel, heel persoonlijke ervaring mee, vertel? Ja. Oh, ja. Wat, uh, wat gebeurde er in 2000? Uh, net zo bijzonder als dat het vandaag is dat wij op eerste kerstdag hier zitten, was het toen. Mijn zoon werd vermoord, ook bijzonder, was moederdag, 14 mei 2000. Ja, daar word ik even heel stil van. Wat gebeurde er? Hij is niet meer thuisgekomen. Zaterdagavond hebben we hem gezien. Hij ging stappen, we hebben nog gedag gezegd. Uh, Zondag kregen we mijn dochter, het, uh, die is erachter gekomen... dat uh, mijn zoon en nog een jongen gevonden was, door het hoofd geschoten. Door een vader en een zoon. En uh, alles wat we daarna in de rechtszaal gehoord hebben. De zoon heeft alleen de verklaring afgelegd. De oude die heeft de uh, beroep gedaan, het zwijgrecht. En het was voor de gein. Die, die zoon wist ook niet. Ze zaten gewoon met z'n vier in de auto. Mijn vader schoot ineens die ene jongen dood. En later uw zoon niet naast me zat. En die jongen weet niet waarvoor. En dan moet je het mee doen. En dan krijg je de hele molen waar je echt helemaal gek van wordt. Jarenlang de, de rechtspraak. Rechters die in mijn... Ik hoor hele domme dingen zeggen. Dat vind ik hele domme mensen. Oh, dat ja. zo'n man maar twintig jaar mag zitten, want hij moet nog genieten van zijn oude dag. En uh, ik ben ervan van overtuigd, zo'n mens mag niet meer genieten. Nee. Die hoort niet tussen de mensen in te lopen. Hoe oud, dat is, hoe oud is uw zoon geworden? 31. Ja. En dat zegt u ook omdat u zelf het gevoel heeft natuurlijk, en uw vrouw ook... ik heb levenslang. Ja, Dat is absoluut. Dat is absoluut. De acht, en wanneer bent u die stichting begonnen? 2003. 2 januari 2003. 2 januari is zijn geboortedag. En ik heb een paar jaar eh, echt als een, een beetje zombie, als een maanzinnig rondgelopen. Voor hetzelfde geld had ik er ook kunnen zitten, want ik had ook allerlei plannen. Maar ik ben gelukkig een andere weg ingeslagen. Ik ben veel lotgenoten tegengekomen. Veel gepraat. En eh, ja, wij hebben besloten als lotgenotengroep de dingen met elkaar allemaal te bespreken. Maar dan gaat u nu dus nee, naar die gevangenissen toe. He, gaan ja, gevangenissen toe? Daar naar de gevangenissen toe? Ja. Maar is dat dan om... <laughs> Ja, om boos te worden of om nee, mensen... Nee, ja, ja, ja, boos ben ik ook geweest. Ja. Boos ben ik ook geweest. Heel erg boos ben ik geweest. Maar wat... Haatgevoelens heb ik gehad. Ja, ja tot, tot aan de gedachte ik ga een moord plegen. Ja. Bij wijze van spreken. Maar wat brengt u er dan toe om dan juist die mensen te gaan opzoeken? Om... De hoop, wat ik hier ook vandaag een beetje hoor... Ik ben hier met de gedachte gekomen, hier zitten allemaal van die gekken. Mogen ze gerust weten, van die gekken die mijn zoon hebben vermoord. En nou hoor ik een paar stukjes, het is eigenlijk anders. Dus als wij die boodschap kunnen vertellen, hopen wij in ieder geval... dat diegene die nogal zijn los loszitten... of die wel eens iemand met een pistool op zo beroofd heeft... en nog niemand geduurd. dat die een beetje na gaat denken. Want als jij... Iemand gaat beroven met een pistool. Er uh, zijn ze gevallen zat. Hè? Dan, uh, dat zo'n man boos wordt die beroven wordt. Uh, die dader raakt in paniek. Die gaat schieten met zijn pistool. Hij weet echt niet hoe het werkt. Dan is hij op dat moment een moordenaar. En weer zoveel honderden slachtoffers. Er, zijn, er blijven vrouwen achter of mannen met kinderen. Waar ik net over hoor, Wat we allemaal heel erg belangrijk vinden. En daar moet veel meer over gesproken worden. En alle andere dingen eromheen. Het is allemaal wel leuk en aardig. Wat voor die mensen gedaan wordt. Maar... Activiteiten en zo. Ja, dat vind ik wel grappig. Maar... Ze mogen zich best wat meer bewust worden wat ze aanrichten... en wat ook hun zogenaamde allemaal aanrichten. En ja. Ik hoor hier over een gezellige kerst praten. Mijn kerst is wat 13 jaar niet meer kerst. 13 jaar niet meer. Ik kan het niet. Nee. Dat is heel logisch natuurlijk. Dus u heeft ook zoiets van... ja, dat, dat mogen zij ook en dat moeten zij ook weten. Dat moeten ze ook weten, ja. ja. Claire Laus, um, uh, ik ga nog even kijken... Uh, herstelconsulenten... Ja. Um, ik had er nog nooit van gehoord, van de term. Wat, wat doe jij? Het is ook niet zo bekend, dus het is niet zo raar. Um, ik probeer gedetineerden uh, bewust te maken van hun delict, gedrag en slachtofferschap. Zodat ze daarover na gaan denken en voor tot zelf inzicht komen. Um, en van daaruit inzien, wat heb ik nodig om na de detentie een ander leven te leiden. Ja, maar ja. je brengt nooit, uh, dat kan misschien nog niet in die functie. Je brengt nooit gedetineerden en slachtoffer bij elkaar? Ja, juist wel, denk ik. Dat doe ik niet zelf. Maar de gedetineerden, de daders, die kunnen zich bij mij melden, gaan in gesprek met mij. En via een intakegesprek waarin de motivatie gebeld wordt, neem ik weer contact op met de externe organisatie slachtoffer in beeld. En zij nemen contact op met uh, het ja. slachtoffer of de slachtoffers. M Martin, Martin Roos, wilde u uh, wilt u überhaupt de daders die uw zoon vermoord hebben ontmoeten? Nee. Nee, absoluut niet. Mijn vrouw heeft wel een van de daders ontmoet... om eigenlijk meer om te horen... het verhaal klopt niet voor ons. Wij kunnen niet bevatten dat wat verklaard is... en wat aangenomen is, dat dat zo gebeurd is. Uh, we zijn ook... Uh, Mensen met verstand. Je gaat toch ja. altijd denken, er moet iets aan de hand zijn geweest, als ja. kan zoiets niet gebeuren. Zo'n nee. verhaal dat is niet dat sluitend. Dat, dat rond het niet af. Ja, het heeft mijn vrouw geprobeerd. Het, uh, ja, we uh, gaan er uh, zo over verder praten. Um, na drieën. Beneer, dit is de dag Want eruitziet. we gaan niet. Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl. Dit is de dag gaat verhuizen. Oh yeah. J -j -j -j -j.